De Japanse beurs is de nieuwe week slecht begonnen. De Nikkei-index sloot met een verlies van 2,8 procent. Ook de andere graadmeters in het Verre Oosten eindigden in de min. De Aziatische markten volgen daarmee de beurzen in Europa en de Verenigde Staten... die eind vorige week in het rood belanden. Aanleiding voor de sombere stemming wereldwijd... zijn onder meer tegenvallende cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt. En volgens analisten zijn ook de verkiezingsuitslagen... in Frankrijk en Griekenland van invloed. Beleggers zijn onzeker over de aanpak van de Europese schuldencrisis. Op de A2 bij Budel is vanochtend een vrachtwagen door de vangrail gereden. De bestuurder is gewond geraakt. De vrachtwagen reed in de richting Eindhoven en belandde op de andere rijbaan. Bij Budel is de A2 richting Eindhoven dicht. Richting Maastricht is maar één rijstrook open. Er staat een file van een paar kilometer. Er komt in Nederland een keurmerk voor goud dat op een duurzame manier is gewonnen...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 Het weerzon, afgewisseld door wolkenvelden, blijft vrijwel overal droog. Het wordt 12 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen veel bewolking met kans op wat regen- of onweersbuien. Namorgen wordt het wat warmer, maar het blijft wisselvallig. ANWB ah, verkeersinformatie. We hoorden het al in het nieuws: problemen op de A2 Maastricht-Eindhoven bij Budel. Een vrachtauto is daar gekanteld, had een bulldozer aan boord, die ligt in de Middenberm. Zijn problemen naar Eindhoven, want daar is de weg dicht en kun je er alleen langs via de Vluchtstrook, staat er 5 kilometer vanaf Nederweert. Vanaf Eindhoven naar Maastricht is de linkerrijstrook dicht, en staat er 5 kilometer file tussen de afrit Valkenswaard en de Afrit budel Omrijden in beide gevallen is beter via Venlo over de A67 en de A73. Verder op de A9, ook maar amstel 10 km langs omrijden tussen Beverwijk-Oost en Badhoevedorp. Een ongeluk op de A12 van Utrecht naar Den Haag, daardoor 6 km file tussen Zoetermeer en Den Haag. En daar zijn twee rijstroken dicht. En ook een ongeluk op de A58, vanaf Tilburg naar Eindhoven bij Best. Twee kilometer verder vanaf Mooi-Gestel. De rechte rijstrook is dicht. Waarom zou Hofhoorneman-bankiers u een gratis aandeel willen schenken? Alleen maar omdat u 5000 euro inlegt op een Hofhoorneman-beleggingsrekening? We begrijpen uw gedachte.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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. In Azië sloot de beurs al met een dikke min in Tokio van bijna 3 procent. En voor de AIX wordt al niet veel beters verwacht. Beleggers maken zich kortom zorgen... naar de politieke aardverschuivingen in Griekenland en Frankrijk. En ze zijn niet de enige. D66-leider Alexander Pechtold, goedemorgen. Goedemorgen. U zag dat natuurlijk al aankomen. heeft de hele nacht liggen voelen? Nee, dat nou ook weer niet. <laughs> maar het worden wel spannende tijden voor Europa nu... met deze uitslag in Griekenland en Frankrijk. Ja, want u maakt zich daar wel zorgen over. Met name als we eerst eens naar Frankrijk kijken. Ja, omdat we kennelijk toch niet in staat zijn... om, om mensen betrokken te houden bij uh, die stabiliteit... die in, in de eurozone nodig is. En Hollande heeft natuurlijk voor een deel... Verkiezingsretoriek, maar wel gevaarlijk spel gespeeld door te zeggen: Ik wil dat stabiliteitspact, hè, waarin we al die financiële afspraken geregeld hebben, dat wil ik openbreken. Dat maakt onrust. Uh, ik, ben het, ik vind het fantastisch dat hij in onderwijs wil gaan investeren. Als d 60 zeg ik: Dat moeten we doen, maar niet door de belastingen te verhogen en de pensioenleeftijd te verlagen. Nee, En toch, um, hij wil het openbreken, dat pact. Hij wil er een groeipact van maken, een paragraaf aan toevoegen... zodat er meer ruimte komt voor groei in bijvoorbeeld Frankrijk. Maar dat hoor je wel steeds meer ook in Europa. Waarom is dat zo zorgelijk, meneer Pechner? Nou kijk, uh, een, een, een groeideel er als aanvulling zou ik ongelooflijk goed vinden. Hè? Dat we ook afspreken hoe stimuleren we economie. Maar uh, wat ik vooral nu zie, is dat Frankrijk zich in de gevarenzone uh, bevindt. Uh, Frankrijk is al een aantal maanden die triple-A-status, die bij Nederland ook op het spel staat, is Frankrijk al kwijt. Ze hebben een staatsschuld uh, die uh, 90% bbp is. Uh, dat is ook al een stuk hoger dan in Nederland. Hun uh, begrotingstekort uh, is op 5%. Nou, wij zijn nu... Met moeite naar die 3%. Als een groot land als Frankrijk, wat samen met Duitsland toch altijd een spul vormde in die eurozone, uh, dat nu nog verder wel loslaten, ja, dan maak ik me zorgen, want dat is voor de hele Europese Unie slecht. Historische overwinning van Hollande met perspectief voor Europa, zo noemde uw collega Diederik Samson van de Partij van de Arbeid uh, zijn overwinning van Hollande dus. Waarom zou je het natuurlijk niet zo kunnen zien en iets meer werken aan herstel van de economie door te stimuleren? Nou, dat, dat, daar ben ik groot voorstander van. Ik bedoel, dadelijk het programma van D66... wat we richting de Nederlandse verkiezingen gaan presenteren, zal ook volstaan van onderwijsinvesteringen. Maar wat belangrijk is, is dat wij onze economie hervormen, dat we de koek groter maken. We geven te veel uit. Het is zo simpel als dat. We geven nu deze generatie geeft gewoon te veel geld uit. Ieder jaar gaat er meer uit dan dat er binnenkomt. En dat kan je niet doorschuiven naar volgende generaties. En ik snap best dat bijvoorbeeld Griekse jongeren denken, ja. Waarom zullen wij daarvoor opdraaien? Maar we hebben het in Frankrijk en Nederland natuurlijk nog relatief goed. Het is een kwestie van even allemaal wat harder werken. Even zorgen dat het systeem als hypotheekrente aftrek, Dat je die in toom haalt. En dan kan je investeren. Ik wil graag naar een soort investeringspact. Wat niet alleen voor Nederland of alleen voor Frankrijk geldt. Maar wat we in Europa uh, synchroon laten lopen. Ja. Maar dat kan alleen wanneer je eerst bereid bent om mensen ook de impopulaire boodschap te gaan vertellen. Ja, dat lukt uh, niet goed in Griekenland. U begon daar zelf ook al eventjes over, in uh, Maakt u, zich, u maakt zich zorgen over Frankrijk. Zou het niet goed zijn ook om u zorgen te maken over Griekenland? De versplintering daarvan het politieke landschap en de instabiliteit die dreigt te ontstaan in dat land? dat het met Fransen wel goed komt. Ik denk dat Hollande en zijn mooie dingen zeker zal willen uitvoeren en het andere ook wel zal bijsturen. Hij gaat ook gelijk naar Merkel, dat is een goed teken. Voor de Grieken is het inderdaad heel wat anders. Ik bedoel, ze verweten de Duitsers inmenging en ze kiezen nu daar neonaties met 6, 8 procent. Ik bedoel, dat vind ik heel erg zorgelijk. Uh, het is duidelijk dat de Grieken zo ver zijn afgedreven en dat de Griekse politiek zo heeft afgedaan dat, uh, of het nou sociaaldemocraten of rechts, iedereen wordt daar afgerekend die de afgelopen jaren ook maar iets... Heeft heeft gedaan. Ja. Dat is begrijpelijk aan de ene kant. Aan de andere kant is het, uh, is het heel kwetsbaar als Europa dadelijk een land heeft... waar uh, de jeugd geen enkele toekomst meer heeft... en wat ook een soort paria van, uh, van, van de Unie wordt. Ja. Alexander Pechtold van D66, dank voor uw commentaar. Graag gedaan. Gaan we maar gelijk naar Griekenland. Joris van der Kerkhoff is daar in het centrum van Athene... in de buurt van de universiteit. Joris, heeft men het daar ook vooral over die versplintering... over uiterst links en extreem rechts... Daar hebben veel mensen het over, maar de eerste die ik aansprak, die zei Marcel van verkiezingen. Ja, dat was gisteren. Ik weet eigenlijk nog niet wat de uitslag is. Maar weet je, ik lees vanavond de krant wel en dan, dan zien we wel weer verder. Dat is natuurlijk maar één persoon die dat zo zegt, maar het geeft in ieder geval wel iets aan over de ongeïnteresseerdheid van, van wat er gisteren gebeurt is en wat er de komende dagen nog uh, moet gaan gebeuren. En dan een beetje doorgelopen, Marcel, naar zo'n uh, uh, fijne krantenkiosk En daar staan dan alle kranten opgehangen. En uh, Alexander Pechtel had het net al over de, de, de fascisten. Dan staat daar een meneer met prachtige blauwe ogen... met een enorm vriendelijke lach... En in alle vriendelijkheid vertelt hij vol trots dat hij op die fascisten gestemd heeft. En dan legt hij ook in alle rust nog eens uit hoe dat komt. Want al die Aziaten die hier naartoe komen... en dan gaat hij het ook letterlijk uitleggen en uitbeelden. Dan pakt hij eh, als beeld iemand vast. Niet echt, maar hij pakt hem vast. En dan schopt hij hem zo letterlijk eh, het land uit. Want al die buitenlanders, die moeten maar weg. Die hebben hier maar een, een groter uh, probleem van gemaakt. Net als... En dat zei Pechtold ook al. Die oude partijen, hè, de, de conservatieven en de socialisten. Die nog samen ongeveer de grootste eh, combinatie zouden kunnen zijn in het, in het parlement. Maar dat, dat is niet helemaal zeker. Maar je spreekt hier op straat in ieder geval. Nauwelijks mensen die ervoor uitkomen dat ze voor die oude partijen eh, hebben gestemd. Alleen eh, ja, fascisten of, of Nieuw-Links, die partij die eh, veel gewonnen heeft. Daar komen de mensen wel eh, voor uit. Vol trots. Ja. Ja. En Joris, merk jij dat, want je hebt veel mensen gesproken de afgelopen dagen. Dat ze het helemaal gehad hebben met Europa? Uh, ja... Maar het bijzondere is wel dat die, die, die linkse partij die, die gewonnen heeft... die is heel kritisch op Europa, maar die wil niet uit Europa. Mensen die erop gestemd hebben... de paar die ik vanochtend gesproken heb, die zeggen van... ja, we hebben erop gestemd juist omdat ze zo tegen Europa zijn. Tegen, tegen, tegen. Zo is ook een partij die, die, die heet zo... So, of die heet Nee. Die heeft ook een beetje gewonnen, maar niet, niet zo ontzettend veel. Dan wordt het beeld van, van wat partijen uitstralen... en wat ze in werkelijkheid dan gaan doen... Uh, ja, dat, dat is dan toch anders. Het gevoel... dat ze tegen Europa moeten stemmen, is groter dan dat de partijen daadwerkelijk dan ook uh, tegen Europa uh, zijn. Ze zijn wel voor Europa, maar tegen het pact uh, wat uh, gesloten is tussen Europa, Griekenland en het, uh, en het IMF. En zoals de mensen hier gisteren uh, zeiden, en hier is dan bij de linkse partij de enige plek waar een uh, groot feest gevierd werd uh, gisteravond. Um, uh, we willen echt wel opnieuw onderhandelen uh, over Europa, over het pact, maar we willen niet samenwerken met die oude partijen, met de conservatieve en met de socialisten. Dat is echt oude politiek. Daar moeten we niks meer mee te maken willen hebben. Joris, dankjewel. Vanuit Athene hoor u ons verslaggever Joris van der Kerkhof. Nou, vanochtend heel veel reacties dus op de uitslagen van de verkiezingen in Frankrijk en Griekenland. Duidelijk was de reactie misschien wel van de beleggers in Azië. Want de beurs van Tokio sloot met een dikke min. Bijna 3 Financieel redacteur André Meinema van de economieredactie. Met voor zich de beursschermen. André, wat Dank. laten die zien? Rode cijfers, veel rode cijfers. Ja. Open dingen tussen de min 1,5 tot ruim 2% op de Europese belangrijkste beurzen. Frankfurt, Parijs, Madrid, onder andere Milaan. Eh, daar zie je dus allemaal die, dat soort eh, koersdalingen zien. Veel rode cijfers. Dus bankaandelen gaan vooral ook hard onderuit. Want banken hebben natuurlijk grote belangen... in de hele schuldenproblematiek in Europa... met hun beleggingen in al die probleemlanden. Dus eh, daar wordt eh, vaak al eerst aan, uh, aan getwijfeld... Dan wat dat allemaal voor hun dan gaat betekenen. Zoals je zei ook, Azië verloor 3%. Moet je wel een kanttekening bij maken dat Azië... Met name dan Tokio, de beurs... Die was donderdag veilig gesloten. Dus men had nog wat in te halen ten opzichte van de Amerikaanse en de Europese markten. Dus dat speelt mee. Maar het feit dat de verkiezingsuitslagen in Frankrijk en met name dan ook in Griekenland weinig hoopvol stemmen. Om zo te zeggen, in ieder geval weinig geruststelling bieden voor de beleggers. Zorgt ervoor dat die koers nog verder omlaag gaat. Kopzorgen heeft men natuurlijk sowieso. Ook op de Europese beurzen. Wanneer het gaat over de economie in Europa die tegenvalt. Ook in Amerika valt de groei tegen. Daar vandaar ook die rode cijfers vorige week al op de beurzen. Maar ja, nu dus opgestookt met de uitslagen van de verkiezingen in de eurozone.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 Nou, dus is AX, zoals gezegd, uh, dik onder de 300 punten geopend. Uh, op dit moment een verlies van 1,6% op 296 punten. Voor het eerst sinds december opent de AX onder de hmm. 300 punten. En in vier weken tijd is die Amsterdamse beurs al 10% in waarde gedaald. Ja. En dat wantrouwen, André, zie je dat ook terug uh, bij de rente van landen op de obligatiemarkten, de markt waar ze hun schulden financieren? Ja, nog geen heftige reacties in dat opzicht. Maar wel uh, zie je al uh, de, de, de verschuivingen optreden. Dat wil zeggen, landen waar men twijfels aan heeft, daar zie je de rente van oplopen. Landen waarvan men denkt, nou, dat zijn nog enige sinds de vluchthavens... en de plaatsen waar je kunt schuilen, zoals Duitsland, zoals ook Nederland. Daar zie je de rente dalen. Op dit moment de rente voor Nederland bedraagt 2,15 procent. En dat was vorige week nog... Uh... En nog nog toch 2,20 ongeveer dus 2,2 procent Duitsland bijvoorbeeld zie je verder dalen 1,56 procent en dat was vorige week nog uh, bijna 1,60 kijk je naar de Franse uh, rente die zie je dus heel zachtjes oplopen niet spectaculair zoals gezegd maar wel richting de 3 procent oplopen en dat was vorige week nog uh, of eind van de week nog uh, 2,8 procent nog even heel snel kijken naar de euro uh, heeft die er ook onder te lijden? In zoverre om te leiden, natuurlijk, dat heeft alles te maken met de eurozone en het vertrouwen in een munt. Die, is dus, die staat nu een beetje onder de 1,30 uh, euro. 30. Dat is ook maanden geleden dat dat nog gebeurd is. En het op zich is dat ook wel een beetje prettig nieuws weer, want een zwakkere dol is weer goed voor onze ja, concurrentiepositie. Dus, ja. Ja. André bijna maar, dankjewel. Ja, al die problemen zien we ook terug bij bedrijven die steeds meer moeite hebben om wanbetalingen op te vangen. De buffers zijn op. Daar gaan we het zo over hebben. Eerst naar de verkeersinformatie, Kees Kwaks. Het is rustig, hè? Het was uh, zeker geen drukke ochtendspits, Lara. Ik denk dat we ongeveer uh, nou, op 100 kilometer uitkwamen op het hoogtepunt. 70 kilometer minder dan het gemiddelde. Er waren wel wat problemen. En die zijn er eigenlijk nog steeds in Brabant op de A2 van uh, Maastricht naar Eindhoven... Eerst schaarde daar een vrachtauto, uiteindelijk viel die om... en het uh, boeldozertje aan boord dat kwam in de middenberm terecht. Dat gaf een boel problemen. Um, richting Eindhoven is de weg dicht... en kan er alleen worden gereden via de af- en de oprit. En vanaf Eindhoven naar Maastricht was er een rijstrook dicht... Inmiddels kan er weer worden gereden vanaf Eindhoven naar Maastricht. Staat daar twee kilometer file. En blijft de situatie richting Eindhoven vanaf Maastricht... tot half twaalf ongewijzigd. Dat betekent de weg dicht, verkeer eraf via de af- en de oprit. En vijf kilometer file vanaf Nederweert. Het is beter om om te rijden voorlopig. Dat kan via Venlo over de A73 en de A67. Dan de A9, Alkmaar-Amstelveen. Over 10 kilometer langzaam rijden tussen Beverwijk en Bothoeverdorp. De nasleep van een ongeluk naar Den Haag op de A12. Vijf kilometer bij Den Haag Centrum. En tenslotte de A58 Breda-Eindhoven. Een ongeluk bij Oorschot. Vier kilometer vielen vanaf de afrit Hilvarenbeek en Beek. En de rechte rijstrook is nog dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Peter R. De Vries belandde dit weekend in Libanon op een politiebureau. Samen met de verdachte die die op het spoor was. Het gaat om een Libanees die twintig jaar geleden in Rotterdam een moord zou hebben gepleegd. En die man was er niet van gediend dat hij daarmee geconfronteerd werd. Correspondent Sander van Horen sprak met de misdaadverslaggever. Peter R. de Vries, inmiddels weer in Beirut. Wat is het grootste verschil tussen een Nederlands en een Libanees politiebureau? Nou, dat je niet goed begrijpt wat er allemaal aan de hand is. Wij spreken natuurlijk geen Arabisch en uh, heel veel dingen gaan dan langs je heen. Er wordt heel druk gesproken, opgewonden gesproken. Dat je denkt, ja, zijn ze nou boos? Uh, wat is er aan de hand? Wat was er aan de hand? Ja, wij werden gesommeerd door iemand van de Veiligheidsdienst om mee te komen naar een soort van kazerne... nadat we in Tripoli, in Libanon, een voortvluchtige moordenaar hadden geconfronteerd... voor zijn zaak, de mannen daar een winkel. En ja, dat beviel hem natuurlijk niet zo. En dat werd steeds onaangenamer, gingen mensen zich mee bemoeien... er ontstond een soort van oploop op straat. En ja, dat zag er grimmig en dreigend uit... Mm -hmm. En uh, daardoor werd iemand van de veiligheidsdienst gealarmeerd. En uh, die greep in en die zei van uh, allemaal mee uh, naar het uh, bureau. En uh, nou ja, dat moesten we aan voldoen. Die moordenaar die moest zelf ook mee, die voortvluchtige man. Maar sterker nog daarvoor, uh, een van de hoofdpersonen in het verhaal... Die zat bijna naast de moordenaar in het busje. Ja, dat was natuurlijk eigenlijk heel bizar. We hadden ook nabestaanden bij ons... Uh, van wie dus het familielid is vermoord door deze man. Ja, en die dreigden bijna samen in één auto met hem te zitten. En dat trokken ze begrijpelijkerwijs helemaal niet. Nee. En gelukkig werd er daardoor op het laatste moment van afgezien... en werd hij een aparte auto vervoerd. Ja. Maar is er op het politiebureau nog wel gesproken tussen jullie en die man? Ik zat naast hem, maar we mochten niks zeggen. Dat, dat werd daar ook gezegd. Geen telefoons, niet roken, niet naar het toilet, niet praten. En dus ja, dan kijk je elkaar een beetje fronsend aan. Ja. Yeah. En... Jullie zijn vrijgelaten, kennelijk, want u staat hier. Maar hoe, hoe, hoe ging dat? Uiteindelijk uh, kon, konden we dus uh, zelf met de commandant van die, uh, van die veiligheidsdienst praten. Mm -hmm. Nou, daar hebben we denk ik een uur of twee mee gesproken. Die hebben het hele verhaal uitgelegd. En ik heb, kon toen ook laten zien... nou kijk, we hebben de, de moeder en de zuster van het vermoorde slachtoffer bij ons. Mm -hmm. Die zijn op zoek naar de waarheid. En het mooie was wel dat die, die commandant toen toch gegrepen werd door het verhaal... en zag dat dat slachtoffers waren en dat er een brute moord was gepleegd. En hij raakte ook wel gefascineerd, maar dat komt misschien omdat hij bij een veiligheidsdienst werkt, een opsporingsdienst ook, van hoe wij dat nou geflikt hadden allemaal. Mm. Hoe we die man in die achterbuurt van Tripoli hadden opgespoord. En daardoor uh, ontdooide het ijs eigenlijk wel, de grimmige sfeer. Peter de Vries vanuit Beirut. Sander van Hoeren sprak met hem. Het is tien minuten voor half tien. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Weer even terug naar de crisis, want door de economische crisis... kunnen bedrijven wanbetalingen steeds moeilijker opvangen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van incassobureau Interim Justitia. Bovendien blijft, beta be blijft slecht betaalgedrag een hardnekkig probleem. Commercieel directeur Van Schootstra, goedemorgen. Goedemorgen. Dat ligt eigenlijk wel een beetje voor de hand... Eh, dat in tijden van crisis men zo laat mogelijk betaalt. Ja, dat zou je inderdaad verwachten. En dat zag je de afgelopen jaren ook sterk terug. Alleen wat je nu ziet in het laatste onderzoek wat wij uitgebracht hebben... is dat de groep mensen die niet wil betalen... is eigenlijk vervangen door de mensen die niet meer kan betalen. En dat is eigenlijk een veel groter probleem. En waar ligt dan met name het probleem in de Schoenstra? Bij de ontvanger, degene die die betaling krijgt? Nou, het probleem wordt veroorzaakt zeg maar, door de duur van de recessie. Dat zorgt ervoor dat in eerste instantie mensen een slechte betaalmoraal krijgen... He, dus mensen maken ook gebruik voor een deel van de recessie om eigenlijk later te gaan betalen. Dat zagen we de afgelopen jaren sterk terug. En wat we in het laatste onderzoek terugzien, is dat de groep mensen die niet meer kan betalen, eigenlijk nu de hoofdgroep geworden is. Mm -hmm. Maar de problemen, zij schuiven de problemen dus wel naar uh, het ontvangende deel van de economie, de mensen die dus dat geld krijgen? Absoluut, ja. Je ziet nu dat uh, mensen eigenlijk door zijn gegaan met consumeren. En dat nu de bedrijven die de diensten of de producten afgeleverd hebben... de dupe daarvan worden. Ja, en die houden dat natuurlijk niet lang meer vol, meneer grootschap. Want op een gegeven moment zijn je buffers op. Nee, maar dat zie je ook. Je ziet dat het grootste, het grootste effect nu van dit probleem... is dat bedrijven te maken hebben met het tekort aan liquiditeit. Mm. En vervolgens zelf weer uh, slecht uh, gaan betalen, kan ik mij zo voorstellen. Dat is een ja, dat zelfverergerend komt. probleem. Ja, je ziet dat daar het domino-effect zijn toetreden doet op het moment dat mensen zelf niet betaald worden... is dat ze zelf ook laten gaan betalen. En op die manier zie je dat de schade aan de economie gigantisch is. Goed voor u, want u kunt aan de bak. Je zou zeggen dat het goed voor ons is. Aan de andere kant, wij schieten er ook niks mee op als mensen niet meer kunnen betalen. Omdat wij voor onze cliënten zorg dragen voor een zo snel mogelijk afhandeling van de betaling. En als mensen niet meer kunnen betalen, ja, dan houdt het voor ons ook op. Waar ziet u oplossingen? Want dit lijkt me een lastig te doorbreken cyclus. Het is ook een heel lastig probleem. Je ziet ook dat de duur van de recessie ervoor zorgt... dat je met andere maatregelen moet komen. En dat simpelweg iemand uh, op basis van incassetechnieken... proberen te achterhalen en tot betalen te dwingen... is gewoon niet meer afdoende. Dat betekent ook dat wij in het afgelopen jaar... over zijn gegaan op een andere techniek... die veel meer op maat, maatwerk gebaseerd is. Mm -hmm. En ervoor zorgt dat wij op basis van seg segmentatiecriteria... Buh, en, wat is dat? Wat zegt u? Wat is dat? Segmentatiecriteria... Nou, wij, gebru wij gebruiken scoringstechnieken om eigenlijk alle Nederlands in te delen in specifieke segmenten. En op basis van die segmenten hanteren wij een behandelmethode. Mm -hmm. Nee, dat is me dan nog niet duidelijk. Uh, kunt u een voorbeeld geven? Ja, ik kan een voorbeeld geven. Iemand die op basis van zijn betaalgedrag een slechte score krijgt. Daar kun je een heleboel geld en middelen opzetten om deze persoon tot betaling te dwingen. Mm -hmm. Uh, wat echt te blijkt, is dat deze persoon heeft gewoon geen geld heeft. Ja. Dus moet je met een andere oplossing komen. En, en wat oplossing... is de andere oplossing dan, als, die... oplossing. als er geen geld is? Een oplossing zou zijn dat je actief naar voren komt met een budgetcoach. Dat je met mensen om tafel gaat zitten om ze te helpen... om hun financiële huishouden op orde te brengen. Nou, duidelijk. Dank u wel. Commercieel directeur Fonds Schootscha van Interim Justitia gaan we naar Marno Remmers in Amsterdam. Want als de huizenprijzen verder dalen de komende vijf jaar... betekent dat bijvoorbeeld zwaar weer voor de gemeente Amsterdam. Als de werkloosheid toeneemt, dan geldt dat voor Rotterdam... blijkt uit een stresstest voor gemeenten. Marno Remmers heeft uitslagen en reacties. Ja, die stresstest is gemaakt voor Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven. En wat je ziet is dat in, het wordt berekend over vijf jaar verschillende scenario's. Wat kan er gebeuren? Dat die bedragen toch wel enorm oplopen, hoor. 400 miljoen euro tekort uh, in het vastgoed voor Amsterdam, bijvoorbeeld, als je niks zou doen. Uh, er zijn vijf scenario's. Financiële crisis, stel dat de werkeloosheid toeneemt. Wat als er gebeurt met de huizenprijzen? Of als het Rijk enorme bezuinigingen uitvoert? Uh, hier en daar een uitschieter. Maar eventjes naar Staf Deppel, uh, wethouder van Financiën van de gemeente Eindhoven, bij u zie je redelijk gelijkmatige getallen. Ja, we zijn op dit moment, noem ik al het maar, het klein Duitsland van Nederland. Dus economisch gaat het nog uh, uh, vrij voor de wind. Uh, de maakindustrie die jaren geleden werd afgeschreven, die blijkt nu erg goed te doen. Dus daar zijn we minder kwetsbaar voor. Maar we zijn natuurlijk nog steeds wel kwetsbaar voor uh, de vastgoedcrisis. En we zijn kwetsbaar als de, de, Rijk, de rijksfinanciën zo in de problemen komen... waardoor er uh, heel erg gekort wordt. En dan moet je zorgen dat je uh, dan niet uh, je geld zo vastgelegd dat je niet kan bewegen en dat je dus daar alleen maar die dingen kan, uh, in, kan korten... of kan doen die... Uh, die die je eigenlijk niet zou willen. En het gaat ook om de combinatie van de verschillende scenario's. Hè? Want wat me wel opvalt, als je het, het, het wordt over vijf jaar berekend... Hè? dus wat zijn de gevolgen na vijf jaar? Daar komen wel grote bedragen uit. Hè? Uh, Amsterdam bijvoorbeeld, meer dan 400 miljoen euro... gaan ze erop op achteruit als het gaat om, om bijvoorbeeld problemen in de vastgoed. Ja, dat klopt, maar we moet ook niet helemaal vergeten dat we hebben een deel, uh, hebben wij altijd bij vastgoedprojecten, moesten wij altijd een, zeg maar, een weerstandsvermogen opbouwen, want we hadden, we hadden een risico berekenen, als dat risico zich voordoet moesten we een potje hebben. Dus als een deel van die risico's zich nou voordoet, hebben we er al voor gespaard. In Eindhoven hebben we dus al een pot van 70 miljoen liggen voor dat soort risico's. Alleen uit deze cijfers blijkt dat je die... Uh, dat je die dat krap is. Dat krap is. Dus het krap is. Dus je moet het bedrag wat er staat, niet helemaal dat we het helemaal niet hebben, want van deel hebben we dat al in potjes uh, opzij gezet. Alleen hier zie je wat ze hoe snel zich dat in één keer voor kan doen. En dat je dus uh, uh, je risico's nu veel scherper in de gaten moet houden. Dat je geen nieuwe investeringen aan moet gaan... waardoor je je risico's nog veel meer oplopen. Dat je dan op een andere manier dan moet doen. Dat je dan moet zeggen, als je een bedrijfsterrein begint... van de beste mensen, bedrijven die er dadelijk willen zitten... moeten ook risicodragend erin. En niet alleen als gemeente. Ja, ik weet dat de gemeente Eindhoven bijvoorbeeld enorm gaat... Uh, snoeien in het ambtenarenkorps. Hè. Daar, daar gaan heel veel mensen uit. Um, zou het kunnen zijn dat op basis van deze reken, dat dit rekenmodel... eigenlijk voorschrijft dat er uit voorzorg toch nog forsere zaken aangekomen in de gemeente Eindhoven. We hebben net uh, drie weken geleden onze plannen gepresenteerd over uh, de inkrimping van de organisatie. We zijn nu bezig met de lange termijn financiën en daar komt uh, hoogstens nog wat bij. Maar de redenering blijft hetzelfde. We willen niet uh, met de kaasschaaf op onze ambtelijke organisatie gesnijden. We willen erg nadenken waar kan het gewoon efficiënter. Welke taken kunnen wij beter niet zelf doen? Dan kan je beter een ander overlaten. En wat moet je uh, door een betere samenwerking de verantwoordelijkheid bij een ander neerleggen? En op die manier proberen wij met minder mensen uh, ons werk te doen tip voor alle gemeenten om zo'n rekenmodel aan te schaffen? Ja, want eh, het, niet zozeer de uitkomst is zo belangrijk als we het feitje nagedenken, hoe zorg ik dat ik wendbaarder ben als er iets voordoet dat ik baas blijf in eigen huis. Want dat is wat mijn belangrijkste drijfveer is. Ik wil dat wij als gemeente Eindhoven zelf eh, de financiën zo op orde hebben dat, als, dat wij kunnen blijven kiezen en ons geld kunnen blijven steken in die dingen die wij in de stad het belangrijkste vinden. Aan de ene kant voor de economie van morgen en voor de banen van onze mensen en aan de andere kant voor zorg- en armoedebeleid. En als je dan zo'n stresstest doet dan kan je jezelf goed voorbereiden om te zorgen dat je financiën beter op orde is. Stap de plaag. Wethouder Financiën van de gemeente Eindhoven hoorde u. En ook Breda wil binnenkort die stresstest laten doen. Het is bijna half tien. Wij gaan nog eventjes naar Syrië, want we zouden het haast vergeten. Maar vandaag zijn er ook verkiezingen in Syrië. De bevolking kan stemmen voor een nieuw parlement. Verslaggever Jan Eikelboom is in Damaskus. En Jan, um, ja, jij bent daar ook nu weer onder begeleiding van de regering. Kunnen we dan wel spreken, überhaupt, um, als journalisten niet vrij kunnen zijn, onder andere, um, kunnen we dan spreken van open en eerlijke verkiezingen? Nee, ik denk dat je daar niet uh, van kunt spreken. Op dit moment loop ik een uh, stemlokaal binnen in Damascus. Dat gebeurt inderdaad uh, onder begeleiding van uh, medewerkers van de ministerie van uh, informatie. Uh, we worden naar 16 uh, streng geselecteerde stembureaus gebracht. En het stembureau waar ik nu binnen ook, uh, daar is het uh, vol met, uh, met, met kiezers... Uh, overal hangen stemlijsten en uh, natuurlijk hangt bovenal uh, uh, het portret van Bashar al-Assad, president... Uh, op een prominente plek, vlak uh, boven de stembus, waar de stemmiljette in moeten worden gedaan. Ja, en, en Jan, valt er wel op iets uh, wat lijkt op oppositie te, te, te kiezen? Uh, er zijn in totaal 7195 kandidaten voor uh, 250 parlementszetels. Dus op zich valt er voldoende te kiezen, zou je zeggen. Maar inderdaad, tegenstanders van Assad doen niet mee met deze uh, stembusgang. De oppositie boycotte de verkiezingen, zij zeggen dat het een farce uh, is. Uh, Assad we zien, uh, heeft deze verkiezingen uitgeschreven om te laten zien dat ze wel degelijk. ...werk maken van hervormingen, dat ze wel degelijk een echte democratie in het land willen. Er zijn ook een aantal positieve ontwikkelingen. We mogen bijvoorbeeld meer partijen meedoen dan voorheen. Het is ook niet meer automatisch zo dat de partij van Abbas al-Assad, de Ba-partij, de machtigste en de grootste in het parlement is. De andere partijen kunnen niet ook de grootste zijn, maar dat gezegd hebben de president zelf... ...blijft de machtigste man en ook het nieuwe parlement dat zal hem niet kunnen afzetten... En uh, het nieuwe parlement gaat bijvoorbeeld ook niet over wie de nieuwe minister president wordt. Dat blijft het voorrecht van, van de president. Dus volgens de oppositie zijn deze verkiezingen een, uh, ja, een farce. Het zijn schijnverkiezingen en zij doen er dan ook niet aan mee. Ben je de afgelopen dagen Damascus nog uit geweest, Jan? Ja, uh, gisteren is het ons gelukt om de stap uit te komen. Uh, er is nu een waarnemersmissie van op de Verenigde Naties. Die hebben bedongen dat de journalisten vrij met me mee kunnen gaan. En dat heeft gisteren op voorop wel... Ik vond het toch wel bijzonder dat we voor het eerst de Laskus uit konden, zonder begeleiding van mensen van het ministerie van Informatie. Uh, met de VN mee konden we eigenlijk overal gaan en staan waar, waar we wilden. En zo uh, zijn we gisteren op gekomen in het stadje Madaya. Dat is een oppositiebolwerk, een uh, kilometer twintig ten westen van Damascus. Uh, dat stadje is compleet omsingeld door het uh, Syrische leger. Dat wordt, zeggen de bewoners, nog uh, elke dag uh, beschoten door tanks, door sluipschutters... Maar daar zijn, hebben we binnen kunnen komen. En daar hebben we een aantal uren doorgebracht. Daar hebben we gewonden kunnen spreken. We hebben uh, het vrije Syrische neergeweken om te die mensen te kunnen, uh, kunnen interviewen. Uh, ja, en een woedende bevolking. En uh, daar wordt vandaag ook niet gestemd. Daar werd gisteren geroepen Het volk wil de executie van Assad. De executie van de president. Jan Eikelboom vanuit Damascus. Dankjewel Jan. En later meer op Radio 1 over die verkiezingen in Syrië. Half tien. Einde van dit NOS Radio 1 Journaal. De KRO neemt het over met Goedemorgen Nederland. Goedemorgen. Sven Kokkelman. Dag Marcel. Goedemorgen. Wat ga je doen? Nou ja, De vakantie staat zo langzamerhand u voor de deur. En we gaan niet alleen naar het Frankrijk van François Hollande... Nee. maar er zijn ook mensen met vakantiewoningen... die die vakantiewoningen verhuren. En wat blijkt? De fraude met de verhuur van die vakantiewoningen... loopt de spuigaten uit. Verder gaan we voetballen in Oekraïne. Met het week EK oh, natuurlijk. Ja. Ja. Uh, er zitten ook Nederlanders in de cel. Niet alleen mevrouw Timoshenko, de oppositieleidzaam... maar ook Nederlanders. Uh, en een gevangenispredikant bezoekt ze daar. En Australiërs worden opgeroepen om asielzoekers... In huis te nemen. Dat er meer zo meteen bij de Cairo in Goedemorgen Nederland. Nu is het nieuws van half tien door Rad Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. De Amsterdamse beursgraadmeter AX is geopend met een verlies van 1,8 procent. Ook de andere beurzen in Europa begonnen rond 2 procent lager. Beleggers maken zich zorgen over de aanpak van de Europese schuldencrisis. na de uitslagen van de verkiezingen in Frankrijk en Griekenland. De nieuwe Franse president Hollande wil minder bezuinigen dan zijn voorganger Sarkozy. Het is onduidelijk of er in Athene een regering komt... die de afspraken wil uitvoeren die door de EU en het IMF zijn opgelegd. Beurzen in het Verre Oosten zijn de nieuwe week ook slecht begonnen. De Nikkei-graadmeter in Japan bijvoorbeeld die verloor 2,8 procent. In Moskou begint rond deze tijd de ceremonie... waarin Vladimir Poetin wordt beëdigd als president. Poetin was al president van 2000 tot 2008. De afgelopen vier jaar was zijn bondgenoot Dmitry Medvedev president... Poetin wordt gezegend door het hoofd van de Russische Orthodoxe Kerk. En daarna legt hij de eet af. En op de A2 bij Budel is een vrachtwagen door de vangrail gereden. De bestuurder is gewond geraakt. De vrachtwagen vervoerde een graafmachine die door de klap van de oplegger viel. En die machine ligt nu in de middenberm. De vrachtwagen reed in de richting Eindhoven en is op de andere rijbaan beland. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Aan de verkeersinformatie Aansluitend op het nieuws, het nieuws van de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Het staat 7 kilometer richting Eindhoven tussen Nederweert en de afrit Budel. De rijbaan is dicht. Daar is die vrachtauto gekanteld met die bulldozer. Het verkeer gaat daar langs via de af- en de oprit. En vanaf Eindhoven naar Maastricht is de rijbaan weer vrij... staat er 2 kilometer bij de afrit Budel. Het verkeer vanaf Maastricht eh, naar Eindhoven op de A2 kan beter omrijden. Het kan omrijden via de A73 en de A67. Want het opruimen en het weghalen gaat toch tot een uur of half twaalf duren. Op de A9 en ook Alkmaar richting Amstelveen staat 10 kilometer voor knooppunt Batouverdorp. De staart van de file bij Beverwijk Oost. En de N35 Almelo-Zwolle is dicht na een ongeluk in beide richtingen tussen Raalte en Heino. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Nederlanders steeds vaker slachtoffer van zwendel met vakantiehuisjes. Australië vangt asielzoekers op bij particulieren. Criminele jongvolwassenen moeten verplicht tot hun 23ste door jeugdzorg worden begeleid. En dat ochtendhumeur van Henk Westbroek. Het is drie over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Thijs Boenens is vanochtend dicht bij huis in Hilversum. De wereldomroep bereidt zich voor op haar laatste grote wapenfeit voordat drastische bezuinigingen de omroep decimeren. Een 24-uurs marathon-uitzending. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.karo.nl Nederlanders, dames en heren, zijn steeds vaker het slachtoffer van Zwendel met vakantiehuisjes. Het aantal toeristen dat via internet wordt opgelicht als ze een huis huren in het buitenland is in één jaar met 30% gestegen. Fleur van Eck, goedemorgen. Goedemorgen. U bent directeur van de Fraudehelpdesk, van fraudehelpdesk.nl zelfs. Uh, 30% gestegen, hoe kan dat? Ja, het is een conjunctuurverschijnsel. Hè. We zien gewoon uh, tegen de meivakantie komen een, een, een, een, een hoogtepunt aan meldingen binnen op dat terrein. En uh, dat zie je wel met meerdere uh, fraudevormen. Onder andere ook uh, deze frau fraudevorm. Ja, opgelicht via internet. Hoe werkt dat precies? Je krijgt een huisje aangeboden en dat is er niet of zo? Nou, dat is, hij heeft het heel goed getroffen. Ja, zo ja. <laughs> simpel wat. Um, uh, wat wij dus uh, willen signaleren is dat burgers gewoon heel goed moeten, moeten uitkijken voordat ze iets boeken. En zeker voordat ze iets gaan overmaken aan geld. Het is wel gebruikelijk in de toeristenindustrie natuurlijk: hè, dat je van tevoren wel boekt en, en ook betaalt. Maar uh, wij raden toch sterk aan om eerst uh, heel goed uh, te gaan zoeken op internet... of dit wel een, een, een, een tegenprestatie uh, uh, is. Ja, hoe doe je uh, dat? Want je gaat naar zo'n site toe... en je ziet een prachtig huisje ergens ja. in Griekenland... of in, uh, ergens anders aan de Mediterranee. Klopt, ja, en je denkt, hé, hey, daar wil ik zitten? Ja, en het zijn natuurlijk heel uh, vaak ook nog wat professionele oplichters... Uh, ook nog wel vaak georganiseerd. Oh ja? Die, uh, ja, die ook uh, uh, mooie websites weten te maken... en daar ook wel nodig geld aan spenderen. Want zo slim zijn ze wel. Dus uh, er we zijn vakanties. Huisjes, oplichtersbendes. Ja, waar zeker. Ik, uh, kijk, wij kunnen dat natuurlijk niet uh, uh, zelf uh, aantonen... omdat we die uh, middelen en mensen niet hebben. Maar wij zien toch wel uh, heel vaak... als je er wat uh, onderzoek tegenaan gooit... dat het vaak georganiseerde criminaliteit is... bijvoorbeeld uit West-Afrika. Uh, die Nigerianen bijvoorbeeld, die zijn natuurlijk... Een van de, de topvolken in, in oplichting. En die verzinnen natuurlijk altijd wel weer uh, slimme, slimmigheden om uh, de burger uh, te pakken. Ja, maar goed, hoe weet je dat er een Nigeriaan achter een site zit? Nou ja, je kan natuurlijk uh, uh, gewoon... Nee, maar goed, dat kan je natuurlijk niet van de burger verwachten. Daarom zijn wij er ook. Uh, kijken uh, waar bijvoorbeeld een server staat. En als die server niet in het lokale land al staat... dan kun je je al afvragen, uh, bijvoorbeeld maar in China... Eh, dan kun je je al afvragen of dat wel allemaal klopt. Ja. Uh, wat wij in ieder geval aanraden... Is ga goed zoeken, kijken of er klachten zijn. En vaak zie je die fenomenen in andere landen al opduikelen voordat ze in Nederland komen. Dus vaak uh, kan je gewoon uh, gaan googlen. Heel simpel, maar ik zou ook zeggen: neem andere zoekmachines uh, ter harte, niet alleen Google. Kijk of er klachten zijn op internet te vinden. Bel ons: ga eerst check, check, check en, en, en dubbelcheck voordat je geld gaat overmaken. in Goed vertrouwen, dat je ook uh, daar een goede tegenprestatie uh, voor krijgt. Ja. Is er iets te zeggen over de bedragen waarmee mensen het uh, schip ingaan? Nou, nou ja, we hebben hier uh, een geval, uh, echt ook letterlijk, iemand geloof die ook nog op Hulensreis ging, uh, ook nog zo sneu, uh, die uh, 1500 euro had uh, betaald vooruit. En daar uh, met zijn uh, jonge mooie vrouw staat. En vervolgens, uh, er is helemaal niets. Ze He, dus gebruiken we natuurlijk wel bestaande adressen of zo, hè, want uh, zo, zo slim is het wel. Maar uh, dat oort wat dan voorgespiegeld wordt via een mooie website, die, dat is gewoon uh, echt een luchtspiegeling. Ja. Maar goed, uh, je kunt gaan googlen en je kunt op een andere manier, via ja. andere zoekmachines, proberen om te achterhalen over klachten zijn. Maar het is geen garantie. Nee, en even nee, oh, gaan we, kijken of het huisje er staat nou is. Ja, Dat gaat nee, natuurlijk nee, ook niet. We, we, we, we, wat wij doen, en wat de burger natuurlijk ook zelf wat meer kan doen... is toch zoveel mogelijk uit openbare bronnen informatie opduikelen... om te kijken of het allemaal wel klopt. Uh, kijk, als er uh, een huis wordt aangeboden via eBay bijvoorbeeld... dan uh, heb je daar een goed systeem... dat verkopers ook uh, altijd een, een, een, een aantal beoordelingen krijgen. Uh, dus als jij de bron loopt te tillen, dan uh, val je meteen door de mand. Ja. Uh, maar uh, je moet wel heel goed kijken of het een veilige site is. En of het, uh, zijn het bijvoorbeeld uh, clubs die aangesloten zijn bij de rijzorgindustrie? Uh, ja. Ja. Goed, voor welke sites waarschuwt u eigenlijk? Voor welke sites? Ik, die, die details heb ik niet, want ik kom ook zelf net terug van de vakantie. Ah, niet opgelicht? Nou, niet op die manier. Oh, op welke manier wel? Nou, wel dat wij wat uh, teleurgesteld waren in uh, prestaties die dan mooi worden verkocht. Hè. Dat noemen we gewoon misleidende reclame. Ah, dus maar, maar, waar was u? Dan zijn we meteen gewaarschuwd. Ja, we zijn meteen in Noord-Italië. Trouwens, het weer is ook niet op best daar. Ja, maar daar kunnen we niks aan veranderen. Nee, daar kunnen we niks aan doen. Nee. Maar het is, het, is, kijk, het is onze taak om goed te waarschuwen, om de burgers alert te krijgen. Veel te doen aan preventie. Ja. Want als je eenmaal het slachtoffer bent... dan kan je uh, niet uh, erop rekenen dat je je geld terugkrijgt. Nee. Zeg, u bestaat een jaar. Dat wil zeggen niet u zelf, maar wel uh, fraudehelpdesk.nl. Ja. Is dit de meest voorkomende fraude? Of zijn er andere nee, dingen die alarmerender zijn? Nou ja, dit valt al onder de voorschotfraude. Hè. Dus uh, je betaalt om iets te krijgen en er komt niks. Waar wij heel veel aandacht ook aan geven is datingfraude bijvoorbeeld. Uh, datingfraude? Dat ja, dat, kunnen, dat is uh, via datingsites uh, fantastisch mooi verliefd worden. En vervolgens ga je de geliefde opwacht... Op Schiphol, en dan is er opeens een vreselijk ongeluk gebeurd waardoor hij geld nodig heeft. Noem maar op. Ah. Dat kan uh, soms uh, echt uh, in de tientallen duizenden, soms tonnen uh, lopen. zijn schrijnende gevallen van. Ja? Maar wie gaat er nou een ton uitgeven aan een geliefde ja, die nou ja, je niet kijk kent? kent? Dat is een logische reactie uh, die ik wel vaker hoor. Ja. Um, uh, zo erg kan het zijn. En daar is het nog helemaal erg, omdat het dan gaat om de liefde. Hè? Als je het dan ja. nou hebt over beleggingsfraude, wat ook uh, natuurlijk heel uh, veel geld uh, vaak omgaat, uh, ja. um, um, dan is dat weer een ander verhaal omdat je dan uh, toch een slachtoffer heeft die nu meer geld wil verdienen? Ja. Uh, maar bij datingfraude is dat uh, wel een schrijnend verhaal. En die mensen die zijn ook zo erg wanhopig dat er soms ook wel gewoon uh, ja, mensen soms met zelfmoordplannen rondlopen daarna. Oké, okay, dat is buitengewoon ernstig. Goed. Ja. dit zijn dus de belangrijkste dingen na een jaar. Um, fraudehelpdesk.nl. Ja. Goed, ik uh, wens u sterkte met het verwerken van de negatieve vakantieervaring. Goed zo. <laughs> en een fijne dag, Fleur van Eck, okay. directeur van FraudeHelpdesk.nl. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Afgelopen vrijdag werd het oudste mens van Nederland 110 jaar oud. Wie was de oudste Nederlander ooit? Hoogleraar, neurowetenschapper Gert Holstegen deed onderzoek naar die persoon en heeft het antwoord. De alleroudste Nederlander ooit was een mevrouw, namelijk mevrouw Van Andel... En die is 115 jaar geworden. En dat was een heel bijzondere situatie... want zij was niet alleen de oudste Nederlander op dat moment... maar ook de oudste van de hele wereld. En uh, zij is 115 geworden en in hele goede conditie. En tot op het laatst kon je heel goed met haar praten... en over alles en nog wat. En zoals we met elkaar praten, zo kon je het ook met haar doen. Uh, en uh, zij is eigenlijk een voorbeeld van uh, dat iedereen veel ouder wordt. Want in 1950... Uh, werden mannen nog in 60 jaar gemiddeld. En vrouwen werden toen 63. Maar in 2010, dus 60 jaar later, werden mannen 74 jaar. Dus bijna 15 jaar meer. En vrouwen werden 79, dus meer dan 16 jaar ouder dan dat moment. En uh, daar is mevrouw Van Andel uh, was een prachtig voorbeeld van. Anders het antwoord van Ger Gert Holstegen. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Meld u ons dan vooral naar goedenmorgennederland. voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Hilversum. Nou ja, we zijn er en we blijven er met Thijs Boedens. En ik loop door de gangen van de Wereldomroep in Hilversum inderdaad. En ik loop hier met Peter van Been. Hij is de coördinator van de Nederlandse afdeling. We lopen hier de burelen op van uh, de Wereldomroep. Een omroep in beweging. Er staat voor een gigantische bezuinigingsoperatie. Um, een budget van 46 miljoen gaat naar 14 miljoen. Dan moeten 250, 270 mensen uit. Maar hier... Op de redactie wordt nog stevig gewerkt... Uh, ja, in de aanloop van een marathonuitzending van donderdag op vrijdag 24 uur... waarmee dan ook uiteindelijk een einde komt aan een tijdperk. Hè. Wat is het einde van een tijdperk? Het einde van het tijdperk is het einde van Korte golfradio. Um, voor het Nederlands inderdaad op 11 mei. Voor andere talen, want we zijn in uh, tien talen uit misschien ietsje later... maar Korte Golf is dan, wordt dan eigenlijk ten graven gedragen. Maar niet helemaal... Want in de nieuwe opdracht van de wereld wereldomroep, het verspreiden van free speech... zal Korte Golf misschien toch nog een mooi middel blijken te zijn... om letterlijk en figuurlijk over de grens te komen met je informatie. Ja, we komen nu op de burelen en daar wordt druk gewerkt aan een programma... wat, wat nu waarschijnlijk zometeen de lucht in gaat. Ja, dat is Nieuwslijn, ons nieuws- en actualiteitenprogramma. Dat gaat gewoon door, ondanks het feit dat wij heel druk bezig zijn met de marathonuitzending... Uh, wordt er ook gewoon normaal gewerkt. En dat is het grappige, de laatste maanden. Alle programma's gaan gewoon door. Hè. Tijdens de verbouwing wordt er gewoon uh, verkocht. En uh, daarnaast is er dus een apart groepje bezig als een gek te werken... om 24 uur radio voor elkaar te krijgen. Ja, ik loop even naar Dick uh, Klees. Dick Klees, u al sinds 72, 1972 hier aan de gang. Telefoon gaat. Ja, niet, niet aan één stuk, hè? <laughs> ik, ik mocht even buiten spelen. Ik ben ook voor uh, NOS en uh, AVRO-microfoon geweest. Um, we hadden het net even over: dan moeten 250 tot 270 mensen uit. Wat doet dat met zo'n redactie? Ja, dat maakt in, in de eerste plaats een, een klap, omdat het een, een eenheid is. En uh, ineens brokkelt dat allemaal af. Dus het is eigenlijk voornamelijk het dubbele gevoel: van we deden toch mooi werk, en waarom moet je dan stoppen? Wat vindt u van de gedachte die in Den Haag heerst? Dat een wereldomroep zoals die met de korte golf uitzendt om Nederlanders te voorzien voor informatie. dat het eigenlijk achterhaald is omdat iedereen zijn informatie eigenlijk van het internet kan halen? Daar zit wat in, maar iedereen. Dat is niet terecht, want iedereen kan dat niet. Als je naar de buurman kijkt en naar jezelf kijkt... dan zie je dat dat heel makkelijk kan hier. Maar heel veel van ons werk had te maken met landen... waar het heel slecht was met internet, of helemaal niet. Ik geloof dat 30% van de wereld goed internet heeft. Dus het is nog te vroeg en daarom was het veel te duur... om zowel die oude korte golf in stand te houden... als de nieuwe technieken te gaan gebruiken. Is er ook veel woede op de redactie? Want ja, we hebben allemaal gehoord dat... Uh de directeur uh, Jaap Hoek uh, een miljoen meekrijgt wellicht. Hij heeft al eerder aangegeven dat hij wellicht niet, geen gebruik maakt van de volle map... maar toch, het is een smak geld. Wat, wat doet dat met een redactie? Ja, uh, je, je kijkt naar je eigen situatie en dan is het geen, geen vergelijk. Uh, woede is het, uh, het woord, niet. Het is een soort uh, onbegrip dat mensen dat niet helemaal snappen. En dan kan je uitleggen wat je wil, maar het klopt niet helemaal. Uh, en verder... Is er, is er niet veel woede, maar een grote teleurstelling... over dat mooie dat de Wereldmoep altijd heeft betekend. En dat komt allemaal weer terug in een uitzending... die aan het eind van de week uh, te horen is. Ook gewoon voor de Nederlanders hier. Die mogen dan voor een keertje toch ook in eigen land luisteren... naar die, uh, die unieke programma's die de Wereldmoep altijd heeft gemaakt. Ja, Radio Marathon dus. Uh, donderdag tot en met vrijdag. Een van de presentatoren is Anouk Thijssen. Uh, die Marathon, hoe gaat het eruit zien? Het gaat er geweldig uitzien. Het zijn 24 uur uh, vol met prachtige archiefmateriaal, prachtige uh, interviews, uh, oud-collega's die langskomen, bijzondere gasten die langskomen, live muziek, um, kortom, er zit van alles in. Wordt het voor jou ook je laatste wapenveil? Um, ik vermoed van wel. En wat doet dat met je?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 Bijdrage was dat van Thijs Boelens, hieronder ook. Straks, Australië vangt asielzoekers op bij particulieren. Maar eerst... 3, 2, 1, go! Deze dag, 1965. In de vroege ochtend, dames en heren, van 7 mei 1965, deze dag dus, toen in een hotelkamer in Florida wordt Keith Richards wakker, pakt een tape recorder en speelt een van de beroemdste gitaarriffs ter wereld, het begin van Satisfaction. Daarna valt de gitarist van The Stones meteen weer in slaap. Gitarist Danny Lademacher is beïnvloed door die sterke opening en heeft zelf ook een zeer bekend gitaarriff geschreven. Ik was in Knok aan zee met mijn ouders. Ik was... 65, dus ik was 15 en ik speelde al gitaar en die koorde op de radio en ging, hey, uit mijn dak. En het was vooral omdat ik gebruikte dan de fus. En ik vond dat het geluid zo ongelooflijk. En het was zo ongelooflijk voor die tijd. Dat de agressiviteit van het geluid en zo. Dat sprak me enorm aan. Het was absoluut fantastisch. Het heeft me, nou, niet mijn leven op de kop gezet... maar uh, het heeft me zeker een, een, een, een duw in de goede richting. Uh, ja, het is, uh, het is open, het is simpel. Uh, je hoort in één keer en het laat je nooit meer los. En dat zijn de RIF's. Dat was dan in uh, 77, met, uh, met helemaal in een... In het kraakpan. En, uh, en ik was mijn gitaar aan het stemmen. En, en uh, per, uh, per puur ongeluk, <laughs> geluk, ook goed, ben ik op die riff uh, gekomen. En uh, dat was uh, door, een, uh, door een stemmingprobleem. En, uh, en Herman hoorde het en hij uh, had meteen uh, een stuk tekst op een, uh, een wc-papier geschreven. En dat was Saturday Night. In 3,5 minuten was het uh, geboren. Ik weet, niet, ik weet niet waar het vandaan komt. Het was in één klap helemaal uh, klaar. Net of. Uh, ja, zijn mensen die maanden daarover doen. En het was in. Uh, werkelijk in drie, nou, in het was uh, helemaal Helemaal uh, kanten klaar uh, uh, ingepakt. Uh, we doen niks meer aan. Het is prima zo. Ja, Led Zeppelin heeft een hele rij van die. Uh, van een. De... Uh, whole lot of love, ook een superief. Um, ja, noem maar op, het, het barsten van Oh ja, yeah. you really got me, it's jinks. Nou, als dat geen uh, bekende riff is, dan weet ik het ook niet. Dat is ook helemaal niks, maar fantastisch tegelijk. Danny Ladenbacher, gitarist bij Wild Romance. U weet wel van Herman Brood. En de bedenker van Saturday Night, althans het gitaarriff in dat nummer. Over de geboorte van dat andere bekende gitaarriff. Namelijk dat van Satisfaction, deze dag in 1965. Trip. Het is acht minuten voor tien, u luistert naar de KRO op Radio 1. De Australische overheid roept particulieren op om kamers beschikbaar te stellen voor asielzoekers. De detentiecentra waarin vluchtelingen in de procedure zitten, die zitten namelijk propvol. Niels Kraijer vanuit Australië, Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is al niet echt een land waar uh, asielzoekers meer dan welkom zijn. Uh, en hoe groot is het enthousiasme om die mensen op te nemen dan in eigen kamers en eigen huizen? Nou, kijk, ja, Australiërs praten niet graag uh, over gevoelige onderwerpen... En, en dit ligt toch wel een beetje gevoelig. Um, dus het is lastig uh, om de stemming te peilen. Maar ja, wat wel een, um, ja, een teken aan de wand is... Um, is dat de overheid binnen 24 uur nadat dit plan uh, werd aangekondigd... meer dan duizend telefoontjes had ontvangen... van, uh, van mensen die eigenlijk uh, zeiden om van een kamer over te hebben. En is dat um, vanuit medemenselijkheid... Ja, dus, of is dat omdat er ook geen geld mee te verdienen is? Nou, dat is inderdaad een hele goede vraag. Want uh, ja, misschien had het meer te maken met het feit dat je er minimaal 200 euro per week mee kunt verdienen. Dus, dus ja, dat is, uh, dat is natuurlijk wel mooi meegenomen. Mm, ja, maar als het land niet heel erg met open armen klaar staat om asielzoekers op te vangen over het algemeen... dan is 200 euro per week misschien ook niet echt een bedrag waarop mensen zeggen, doe maar. Ja, ik vrees dat dit hele asielzoekersdebat um, en de manier um, waarop er um, in, in de politiek mee wordt omgegaan dat het niet altijd helemaal uh, op de juiste manier... Um, ja, um, een reflectie is van hoe de gewone man erover denkt. Hè? Um, de oppositie met name die probeert behoorlijk um, in te spelen... op, uh, op onderbuikgevoelens die ja, bij een bepaald volksdeel... ook hier uh, ongetwijfeld uh, aanwezig zullen zijn. Maar over het algemeen zijn... Gewone Australiërs, toch best wel gastvrij, hoor? Ja, zeker. Dat weet ik uit eigen ervaring trouwens ook. Um, uh, no worries, meed, zeggen ze dan. En dat geldt dus kennelijk ook voor die asielzoekers. Hoeveel komen er eigenlijk naar uh, het, uh, het, uh, het eiland, om het zo te zeggen? Ongeveer um, 12.000 per jaar. En ja, de meeste, zo'n 4.000, komen uit het Midden-Oosten. Um, op de voet gevolgd door uh, Afrika en Azië. Bij elkaar zo'n uh, 6.000. Juist. En wa waarom kunnen ze dat opeens niet meer aan... daar in dat uh, werelddeel? Ja, kijk, die in Australië asiel aanvraagt. Je, je gaf het daar net al zo'n beetje aan. Die wordt uh, eerst opgesloten in zo'n detentiecentrum en blijft daar dus zitten totdat zijn aanvraag is uh, afgehandeld. Dat, uh, dat kan in sommige gevallen meer dan twee jaar duren. En ja, we zien de laatste tijd eigenlijk steeds meer uh, problemen, steeds meer Opstanden in die detentiecentra. Um, sommige asielzoekers die zien het dus echt helemaal niet meer zitten. Um, in een enkel geval uh, maken ze zelfs een, een einde aan hun leven. Dus ja, de regering moest nu wel iets doen. Juist. Uh, en de regering moest iets doen en de oppositie gaat nu iets doen... want die spreken schande van deze maatregel. Die, uh, ja, die spreken er inderdaad uh, schande van. Maar ten eerste moet je natuurlijk wel rekening mee houden dat in het uh, Westminster-model dat we hier hebben, dus zeg maar het, het twee partijen de oppositie zo'n beetje elk voorstel van de regering een schande noemt. Ja, um, dus dat uh, is ja, Aan de andere kant kun je natuurlijk wel afvragen waarom de regering het zo lang heeft laten duren. Hè? Want ja, die problemen in de detentiecentra, die, die slepen al een tijdje. Ja. Het uh, asielbeleid wordt uh, als volgt uitgevoerd, geloof ik bij jullie. De meeste komen per vliegtuig binnen en sommigen per boot. En wat Dat gebeurt er met die heen. mensen dan? Die worden um, overgebracht naar een uh, detentiecentrum. Um, en die, um, ja, die mogen eigenlijk uh, niet uh, de samenleving in totdat duidelijk is um, uh, wat er verder gaat gebeuren. Hè. Dus moeten ze terug of krijgen ze een, uh, een verblijfsvergunning. Ja. Overigens um, zo'n 90, 95 procent van die 12.000 die naar Australië komen elk jaar krijgt uiteindelijk gewoon uh, wel een permanente verblijfsvergunning. En dan, uh, ja, dan gaat het ook hard, hoor. Dan krijgt men na uh, twee jaar een paspoort en hulp bij het, uh, bij het vinden van werk. En ja, eigenlijk zijn er relatief weinig problemen met, uh, met vluchtelingen... die dan uiteindelijk um, ja, hun weg moeten vinden in de maatschappij. Die, die gaan redelijk goed op in de samenleving. Juist. En dat is misschien ook de reden dat de vrouwelijke Geert Wilders... die jullie daar hadden, die Pauline Hensen, uh, geen stemmen krijgt... dat, dat is niet genoeg om in het parlement te zitten. Heel kort nog. Ja, die um, Pauline Hensen van de One Nation uh, Party. Ja, ze heeft tijdens de verkiezingen van 2001 nog geprobeerd om een comeback te maken. Maar uh, ja, daar was ze uh, nauwelijks belangstelling voor. Goed. Moet ik wel bij aantekenen dat de liberale oppositie een stuk naar rechts is opgeschoven... en Hensen dus in feite een beetje overbodig heeft gemaakt. Niels Graijer vanuit Australië. Ik dank je wel. Straks, dames en heren, criminele jongvolwassenen moeten verplicht tot hun 23e door jeugdzorg worden begeleid. Er is makkelijk aan wapens te komen, want hoe komen deze jongens in hemelsnaam aan deze wapens op die leeftijd? Bel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 Maar toen ik erachter kwam dat daar plofkip drin zit, was ik zoiets van. Nee, man, schade, plofkip. Kom op, lo. Maak deze chicken sticks nou eens echt unglaublich en wonderbaar en haal die plofkip daar trouw. Meer weten, kijk op wakkerdier.nl. Toets 1 voor personenauto, toets 2 voor paaltje, toets 13 voor spookrijder.